In Myanmar is het dodental na de zware aardbeving van afgelopen vrijdag opgelopen naar meer dan 2000. Volgens de staatsomroep vielen er ook bijna 4000 gewonden en worden nog 270 mensen vermist. Hulporganisaties vrezen dat de werkelijke aantallen nog een stuk hoger liggen. Het dodental in buurland Thailand ligt op dit moment op 19. Israëlische onderhandelaars hebben een voorstel gedaan aan Hamas voor een nieuwe wapenstilstand. Dat meldde Israëlische bronnen aan persbureau Reuters. Volgens het voorstel zou Hamas de helft van 24 gijzelaars vrijlaten die nog in leven zijn en daarnaast de helft van de lichamen van 35 overleden gijzelaars teruggeven. In ruil daarvoor zou Israël 40 tot 50 dagen de wapens neerleggen. Hamas heeft nog niet op het voorstel gereageerd. In Duitsland is een brug vernoemd naar de Joodse schrijver Gerard Deurlacher. Hij vluchtte in 1937 naar Nederland voor de nazi's, maar kwam toch in Auschwitz terecht. Dat overleefde hij. Pas op latere leeftijd begon hij te schrijven over zijn oorlogsherinneringen. Zijn debuut, Strepen aan de hemel, kwam in 1985 uit. In zijn geboortestad Baden-Baden waren al struikelstenen met zijn naam geplaatst. Nu is er ook een brug naar hem vernoemd.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 Het nummer dat heet Don't Run Away. Uh, voor die mensen die op een gegeven moment denken van... Hé, hey, uh, zit er geen jijbuis op? Nee, er zit geen jaarbuis. We hebben alles even gecomprimeerd in één uur. Zijn we ook uh, vroeg klaar? Dan uh, wordt het geen nachtwerk. Nee, dan zijn we gewoon denk ik om tien voor half elf zijn we gewoon allemaal thuis. Dus dat, uh, dat is een beetje, uh, een beetje het streven denk ik.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 by seeing it all through the sky a flicker in the darkness calls a chance to break free from these walls this is the moment this is the chance today i changed my way a burning fire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 Funny how you can say I'm so quiet Vorige week ten doop gehouden deze de nieuwe single van Black Operator Rolling. Amsterdams Alkmaarse Band. Uh, en ze zijn weer helemaal terug van weg geweest. Daarvoor hoorde je trouwens Daisy Bellas. En dit is Hunk tell me, met We me, love you been, the past three days.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 Afraid of death, afraid of mad man to draw their guns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 Leave round the track. My hands are scraped with sand and cinder.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 But then the airplanes dropped their bombs And the skies were overcast And he just laughed A dazzling hollow tree She pull out a book So when she tore her eight blank page like fruit and her body rattled and shook and I went so fast